4 uur. Dit is Radio 1. met Ger Jochems en Tessel Blok. Nederlands-Indië revisited dankzij een Hongaarse filmkunstenaar. En de staatssecretaris Teven wil van het slachtoffer een soort hulpofficier van justitie maken. Is dat wijsheid? Dat straks in de villa, nu is het Nationaal Gert Kluk. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme na de uitspraken van bankpresident Knot over het herstel van de economie. We moeten oppassen dat we de voorzichtige, positieve signalen niet overdrijven, zei de premier. DNB-president Knot zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit recessie is. Hij zei er wel bij dat de officiële cijfers van het CBS pas over een maand komen. Knot deed verder een oproep aan de politiek om het herstel niet in de knop te breken en vast te houden aan 6 miljard extra bezuinigingen. Die oproep was niet nodig, zei Rutte. We gaan ervoor zorgen dat we de goede maatregelen nemen. Vandaag praat de kabinetcoalitie en oppositie... verder over aanpassingen aan de begroting voor volgend jaar. Het kabinet hoopt zo een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen. De zoektocht naar drie vermisten op de Noordzee is gestaakt. Er is geen hoop meer dat de drie mannen uit Indonesië... Kaapverdië en de Filipijnen nog leven. Hun schip werd vannacht aangevaren door een vissersboot en zonk. De drie moesten met hun schip van 32 meter voorkomen... dat andere schepen te dicht bij een booreiland kwamen... waar werkzaamheden aan de gang waren... Duikers blijven wel bij het wrak zoeken. Ook is er op de Noordzee gezocht met een helikopter, met vliegtuigen... en met op afstand bestuurbare onderwatercamera. In Eindhoven is een deel van een hijskraan op het spoor gevallen. Daardoor rijden er geen treinen van en naar Eindhoven. Volgens de NS is de bovenleiding beschadigd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. ProRail werkt bij station Eindhoven aan het spoor. Van de hijskraan die daar stond is de bovenarm gebroken. Het treinverkeer is naar verwachting tot zes uur vanavond gestremd. In Jeruzalem is de vooraanstaande rabbijn Ovadia Jozef op 93-jarige leeftijd overleden. Jozef, geboren in Irak, was de religieus leider van de ultra-orthodoxe Shas-partij. Hij wordt gezien als de gezaghebbendste talmoedgeleerde... van de ultra-orthodoxe Sephardische gemeenschap. Hij oordeelde onder meer dat Ethiopische Joden naar Israël moesten kunnen emigreren. Ook stelde hij dat het legitiem is om land op te geven in ruil voor echte vrede. Medio jaren 80 richtte hij de Shas op. De partij is relatief klein, maar wel machtig. Geregeld helpt Chelsea regeringscoalities aan de meerderheid. Bij de begrafenis van Jozef worden honderdduizenden mensen verwacht. Het lijkt erop dat luchtvaartmaatschappij Air France KLM... dit jaar weer met winst kan afsluiten. De reorganisatie werpt zijn vrucht af, zegt topman Juniak. De afgelopen jaren zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd... waarbij ruim 4600 arbeidsplaatsen zijn geschrapt. De luchtvaartmaatschappij moet opboksen tegen goedkope chartermaatschappijen. Het zou voor het eerst in zes jaar zijn dat de luchtvaartmaatschappij weer winst maakt. Air France-KLM voegt binnenkort een aantal nieuwe bestemmingen toe... zoals steden in Latijns-Amerika, Azië en Afrika, zegt Juniak. De man die vanmorgen op de A1 werd doodgereden... heeft zelfmoord gepleegd. Dat concludeerde de politie na onderzoek. De man liep op de rijstrook in de buurt van zijn auto... die hij op de vluchtstrook had gezet. Rond half zeven werd hij aangereden door een automobilist uit Almere. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren... maar dat mocht niet meer baten. Het weer vanavond plaatst het nevel en vannacht mogelijk mist. Morgen overdag eerst grijs en mistig, later geregeld zon... en het wordt ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag verandert het weer, wind en bewolking nemen toe... het gaat van tijd tot tijd regenen en het wordt kouder. Donderdag en vrijdag wordt het ongeveer 12 graden. Zwaan. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... daar rijdt het nu langzaam tussen Urmand en Rooster over 6 kilometer. Bij Rotterdam begin van de avondspits met uh, files op de A13... vanuit Den Haag, voorknopend Kleinpolderplein, 4 kilometer. En de A15 vanuit Europoort bij Spijk en Ten slotte de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Na nou, ster gaat de file verder, tot zo. Uw bedrijf heeft behoefte aan een professional... die je niets meer hoeft uit te leggen.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 In de laatste aflevering van Iedereen gaat het voelen maakt Gideon Levy de balans op. Ik heb altijd gedacht als mensen in de problemen komen dan is er een vangnet. Over bezuinigen in een land waar tienduizenden mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. En dan blijkt gewoon Nederland keihard te zijn. Levy, vanavond 5.30 9, Avro, Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog tot half vijf bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst Cultuur met Anton de Goede. Anton, welkom. Ja, is Terug naar Nederlands-Indië. En dit keer dus niet via de stille kracht van Louis Couperes... maar via een Hongaarse filmkunstenaar. Ja. Peter Forkac. Vorkatsch, Peter Forkac, Ja, um, te zien in AI, filmmuseum in Amsterdam... Geen film, terwijl die eigenlijk ook filmmaker wordt genoemd... maar een installatie. En inderdaad met verhalen uit het vooroorlogse Nederlandse Indië. Even zeggen wie die Peter Forkats eigenlijk is. Hij is een jaar of zestig... en hij is een zogeheten specialist in de found footage film. Hij maakt nieuw werk uit bestaand materiaal. Mm -hmm. Meestal uit familiefilms. En door die familiefilms op een bepaalde manier te kiezen, vertelt hij het verhaal van een tijd van een periode van een land. Is hij heel eventjes, woont hij nog in Hongarije of is hij toen der tijd in 1956, is het een Hongaarse vluchteling hier in Nederland? Nee, nee, nee, okay. het, het is, ja, het ja, het is een Hongaar. Hij zit overal over de wereld. Hij heeft ook over Hongarije prachtige films gemaakt. Hij heeft in 2007 wel de Erasmusprijs gewonnen. Um, hij heeft uh, films gemaakt, onder andere El Perro Negro, Miss Universe 1929. Er zijn wel mensen die hem kennen. Beroemde film is De Maalstroom uit 1997. Met opname van Max Pereboom. Dat was een mm -hmm. Nederlander. Die zijn Joodse familie vastlegde in de jaren 30 en 40. En dat is uh, bloedstollend. Je weet dat ze gedeporteerd gaan worden. En je ziet de films. De filmbeelden waarin ze vredig de sterren op hun kleren zitten te naaien. En die doem hangt bij veel films boven wat je ziet. Uh, als gezegd, het bestaande foto- en filmmateriaal... Uh, daar doet hij zoveel mee dat hij inmiddels een beeldend kunstenaar gevonden wordt. Dat hij door het MoMA in New York wordt aangekocht. En in een andere grote musea hangt. Um, en hij freakt niet met het materiaal, want ik, ik zie bij wijze van spreken, Ger Jochem zal schrikken van het gaat over moderne kunsten, wat doet hij daar dan mee? Hij schrikt van het woord installatie. <laughs> en van installatie. begrijp ik ook wel. Maar ook. Hij, dus, hij doet het juist door zeer Wordt geconcentreerd gezegd, op die beelden he? te letten. Op, hij, hij doet het met veel respect... en hmm. veel aandacht, stopt er ongelooflijk veel tijd in. En hij heeft dus nu gewerkt met materiaal... Uh, van, van het Instituut voor de Tropen, denk ik. En, dat, en ook ja, met brieven. Heel, en... met heel veel... Uh, uh, bronnenmateriaal heeft hij gewerkt. Hij heeft er jarenlang op gestudeerd. En hij heeft nu in dat AI... geen film gemaakt, maar... zes uur film, door elkaar gemixt... en op splitscreens... gebracht. Waardoor... Tempo vertraagt, waardoor er gespiegeld eens, wordt. Probeer eens iets te, iets te beschrijven van wat je ziet dan. Uh, het blijft zo weinig tastbaar. Ja, het blijft weinig tastbaar. Uh, aan de ene kant zie je de paradijselijke beelden. De, van de tempo doeloe. Maar dan niet op de tuttige Wieteke van Dordt manier. Maar nee, echt. Dat nee. zijn jouw woorden, Je hè? ziet, je ziet, je ziet uh, kinderen spelen met de baboe. Je ziet... Uh, maar je ziet ook... Uh, begrafenisrituelen uit Indonesië... die dus de andere kant betonen. Dat hij een Hongaar is, is natuurlijk opmerkelijk. Ja, nou da daarom dat ik vroeg is ja. hier in Nederland ja, nou terechtgekomen te toen... Hij, in... hij was vrijdag was hij bij de presentatie hiervan... en hij zei, nu heb ik me op Nederlands Indië gericht... en ik kon heel onbevooroordeeld kijken. Ja. Hij zegt, niet met de ogen die de, de koloniale tijd veroordeelt. Ook niet met die Witteke Dort-ogen van eh, Heimwee naar Tempodulu. Nee, en hij zegt... natuurlijk, die koloniale geschiedenis, daar kleeft bloed aan... Maar de communistische geschiedenis, daar kleeft misschien nog wel veel meer bloed aan. Ja, zo lus kunnen wel een paar, zeg. Ja, maar... Aan geschiedenis kleeft bloed. Nee, maar toch nee? werkt dit. Het. het is alsof je Rudy Kausbroek leest, als je dit ziet. En wat, wat, wat, ik wil het niet alleen maar bezingen. Het is zes uur film door elkaar heen gemixt. Het is een ervaring. Iedereen met Indische roots, zoals jij ook, Ger, moet daar naartoe naar, Aai. Hm. Um, maar het is ook jammer, want zijn films zoals... De maalstroom die ik ken, waar een spanningsopbouw zit... Uh, die ontbreekt hier door mm -hmm. alleen maar die films op meerdere beelden te laten zien. Uh, ja, Als je het allemaal dus wil zien, moet je zes uur gaan kijken. Maar dan heb Hij je werkt wat... nergens naartoe. Hij werkt je? nergens nee, naartoe. Nee. Nou ja. um, het heet Sluimerend Vuur, heeft dat nog een, nou een ja, reden? Ook daar natuurlijk, net zoals bij de Joodse familie... je ziet beelden tot 1940 die adembenemend zijn van een wereld die natuurlijk op instorten staat. Maar daar werkt hij dus wel naartoe. Nou ja, je, Want ineens hield die wereld op. Ja, ja je weet dat de Japanners komen. Je weet dat de op ja. tijd komt. En je weet dus dat dit de laatste uh, jaren zijn... van die krankzinnige tijd daar in dat krankzinnige leven. Dat je kan ruiken, dat je kan voelen. Het uh, lijkt me heel mooi, maar je moet er geestelijk wel enigszins weerbaar voor zijn. <laughs> Toch? Uh, dat is weer zo'n opmerking waar ik heel lang over na moet denken. Dat, nee, dat gaan we niet, niet tijdens de uitzending <laughs> uh, doen. Rudy Kaasbroek we... zou het niet droog houden als hij dit zag. Ja. Ik wil nog één ding zeggen. Precies. Als je nou geïnteresseerd bent in het, be, in, in het werk van deze Peter Forgarts... ga dan naar Holland Doc 24 themakanaal... want die laat deze week nog werk van hem zien. Okay. En dan heb je wel zo'n spanningsboog. En dat is namelijk de film Miss Universe. Okay. Fantastisch. Heel goed. En uh, jij had het over sluimerend vuur. Dat is in AI nog tot nou, de komende, december, ja, januari. Dat... Dat heb ik nou niet tot paraat. Tot en met 1 december, zie ik hier. Juist. Sluimerend vuurverhalen uit Nederlands Indië van 1900 tot 1940. Dankjewel. je We gaan gewoon door, hè? Daar gaan we. Op. Schuld en boete. Met vandaag. Peter Plasmans, strafrechtadvocaat, Jeroen Recour, oudrechter en PvdA-kamerlid. En in die hoedanigheid gaan wij het eerste onderwerp behandelen. Want we gaan iets doen wat niet heel vaak gebeurt op de radio of überhaupt in de journalistiek. We gaan iets afmaken waar we mee begonnen zijn. En we zijn begonnen met de kwestie. Uh, Thomas Weterings, advocaat vreemdelingenrecht, die had ontdekt dat een vreemdeling die uh, in beroep gegaan is tegen een beslissing, die, uh, tegen een zaak die hij in eerste instantie verloren heeft... dat hij dat beroep theoretisch wel heeft... maar dat hij de facto materieel feitelijk helemaal niet in hoger beroep kan. Omdat zo'n advocaat eh, die 16 uur met zo'n hoger beroepszaak minstens bezig is... daar 200 euro voor krijgt. Nou, je per uur of zo. Ja, daar kan niemand voor werken. Dus in feite heeft hij helemaal geen hoger beroep. Hij zei vervolgens... Eh, ik zei, wij gaan dat voorleggen aan Jeroen Rekhoer. Die komt net de studio binnen. Daar heb ik net e-mailcontact mee gehad. Jeroen Rekhoer, wat is hier... Eh, uh, hij heeft iets ontdekt waar jullie ook van schokken als Kamer. Ja. Althans jullie fractie. Ja, nee, het is evident dat je een hoger beroep moet kunnen uh, als asielzoeker. Op het moment dat je je procedure verloren hebt en je hebt echt wel gronden uh, om te zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Dat vind ik niet alleen, dat moet gewoon. Dat is een rechtsstaat, onwaardig als het niet kan, maar het moet ook van verdragen. Dus op het moment dat wij toch regelgeving hebben ingevoerd die dat feitelijk onmogelijk maakt dan moeten we die regelgeving aanpassen. Maar hoe, maar hoe kan het dat jullie dat ontgaan is? Hij had het zelf over dat er enigszins ingewikkeld opgeschreven was. Maar ja, jullie zijn getrainde juristen. Ja, nou ja, ik ben zelf dan wellicht in slaap gesust. Ik moet even kijken of het precies ook klopt zoals hij zegt. Maar hij heeft een goed verhaal. Uh, door zo'n monitor, heet dat dan, wat erbij zit. En die laat zien wat de verwachte gevolgen zijn. En dan, he, zoveel procent minder vraag, zoveel procent minder hoge beroep. En dat gaat dan om heel bescheiden effecten. En dan kan je zeggen, nou, een bescheiden effect... Dan, daar, daar kunnen we mee akkoord bezuinigen is niet leuk. Maar dit is wel acceptabel. Op het moment dat je helemaal niet meer hoge beroep kan... dan is er iets mis. En dan moet je als politiek zeggen, we hebben iets misgedaan. Ja, natuurlijk. En dan kan je dat zelf het best repareren... voordat je weer door iemand uh, van hoge beroep op de vingers wordt getikt. Omdat je gewoon een... een iemand het recht ontneemt om toegang tot het recht te krijgen. Ja, we hoeven niet te Precies. wachten tot de rechter... om ja. dat ons te zeggen als het zo zou zijn. Maar in, bij welke gelegenheid kunnen jullie dat als kamer repareren dan? Want daar doel je op eigenlijk. Ja, nou ja, nogmaals, als het zo is, dan zijn er voldoende gelegenheden. We kunnen de, de, de staatssecretaris oproepen met concrete reparatiewetgeving te komen. Tijdens de begrotingsbehandeling bijvoorbeeld. Justitie. We kunnen dat zelf doen, want de Kamer is ook medewetgever. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. Het belang is dat er gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer moet zijn. Ja. Uh, en dan zeg ik er maar bij, uh, volgens de regels van het spel, ook een dekking. Maar jullie altijd, gaan, ja, maar jullie gaan in ieder geval bevorderen dat het mogelijk blijft voor vreemdelingen om in hoger beroep te kunnen. Uiteraard. Oké, okay, nou, dan is dat uh, erledig. We gaan het wel eens aan te houden. Volgende, ja, Peter Plasman, heb jij nou iets waarvan je denkt... ja, dat, dat, dat zie ik al lang als een misstand. Ik hoop dat ze een keer wakker worden in Den Haag. En dan wordt het ook gerepareerd misschien. Zij er zoiets weten. Nou, als je deze lijn doortrekt. Dit is natuurlijk een extreem bedrag. Als ik hoor 16 uur werken voor 200 euro. Maar ik vind 70 uur vergoeding per uur. Voor een advocaat vind ik ook een krankzinnig laag bedrag. Daar kan je eigenlijk ook in redelijkheid niet voor werken. Vooral als je weet dat dat een bruto bedrag is. Waar je ook nog alle kantoorkosten, personeel, alles van moet betalen. En dat is wat in de plannen de uurvergoeding voor een advocaat gaat worden. Als het om uh, gefinancierde rechtsschuld gaat. Maar ja, dat zijn ja. die pakketdiensten die je dan hebt. Dat je opgeroepen kan worden. Nee, of niet, zo, of, dat geldt ook voor ingekomen. Zo'n passagezaak bijvoorbeeld, waar heel veel uren in gaat zitten... daar werken advocaten nu nog voor 100 euro per uur. En, dat wordt, en dat, 70. dat wordt 70 euro per uur. En daar kun je ook de vraag bij stellen... kun je dan nog wel acceptabele rechtsbijstand verlenen. Mm -hmm. ja. Dus het is een algemeen probleem. Dat is iets wat ja. de Orde van Advocaten ook wel ja. zich ja. nu mee bezig is. Ja. Hè? Om eens te kijken wat ze daar eventueel aan zouden ja, kunnen zo, kijk, Als je naar je eigen portemonnee kijkt... is het natuurlijk gewoon een plan waarbij je van de ene op de andere dag... 30 euro, 30 procent, meer dan 30 procent in honorering achteruit gaat is het natuurlijk een vreselijke klap. Maar als je het wat breder trekt, dan moet je ook ja. inderdaad de vraag stellen... van kun je daar dan fatsoenlijke rechts op gaan Ik hoor, is eigenlijk een oproep tot een nog veel grotere reparatie. <laughs> Bijna een hele totale verbouwing. Nou, ja. opruiming, weg <laughs> opruiming. ermee, niks repareren. <laughs> niks bezuinigen. Nee, uh, helaas, ook justitie ontkomt niet aan bezuinigen. We gaan natuurlijk kijken, waar kan je de pijn dan... Uh, nog dragen. Nou, als ik moet kiezen uh, tussen aan de ene kant het tarief, het uurloon van een advocaat, en aan de andere kant iemand in de bijstand, dan kies ik, uh, en dat heb ik, uh, or, nou ja, dat kondig ik maar aan. Dat kies ik voor het uurlof van de advocaat. Dat houdt op op het moment dat de gefinancierde rechtsbijstand instort. Ja, Als er geen advocaat te zeggen. dan ga ik het voor doen. Ja. Dan hebben we een groot probleem. Ja. Dus daar zit zeker Die een ondergrens. Maar kant dreigt het een beetje op te gaan. Hè? Dat moeten we ja, nog maar zien. Ja. Laten we naar een ander wetsvoorstel gaan van uh, Fred Teven. Een uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers voor slachtoffers. Het is nog niet naar de Kamer gestuurd, maar het is wel al klaar in allerlei instanties die zich daarover moeten buigen. Het komt er eigenlijk in het kort op neer, uh, Peter Plasman, dat uh, hij slachtoffers het recht wil geven om bij een rechtszaak, dus opzitting, hun mening te geven over bijvoorbeeld het aangevoerde bewijsmateriaal. En ook over de, de, de, de duur en ho de hoogte van de straf. Ja. Daar komt het op neer. Ja. En. Uh, we hebben het vaker gehad hier over spreekrecht voor uh, slachtoffers. Maar dit gaat jou nou echt even net weer een stapje te ver begrepen. Nou, niet een stapje. Oh, het, vijf, ik kwalificeer dit gewoon als gekke werk. Vertel eens. Um, sorry dat ik het woord gebruik. Um, allereerst heeft hij het niet over het spreekrecht voor slachtoffers... over een bepaalde zaak... maar hij bombardeert slachtoffers meteen tot adviseur van de rechter. En als het gaat om uh, wat we tot ja, nu toe hij al, al kennen... Ja, doet het adviesrecht zelf. He. Ja, dat dan heeft dan ben je die, dus adviseur. Ja. Als je het recht hebt om te adviseren, ja. ben je adviseur. En als het, uh, tot nu toe uh, mogen slachtoffers van alles vertellen... over wat het delict voor hun heeft betekend. En dat is natuurlijk voor de rechter ook relevant. Je moet je alleen afvragen, moet je dat doen... als je alleen nog maar een verdachte hebt en geen dader. Nee, maar dat, maar goed, het dat is het doelspreekrecht ook. Dat is, dat is er ja. al. D daar heeft een rechter mogelijk ook wat aan. Want dan hoort hij iets van wat de beleving van het slachtoffer... of van nabestaanden. Maar wat heeft een rechter aan de mening van een juridisch volslagen leek... over het bewijs in een zaak? Want dat is bij uitstek de deskundigheid van de rechter. En daar heeft hij geen advies. Voor nodig. Dus de rechter krijgt hiermee een fopspen aangereikt. Want we noemen hem adviseur, maar wat hij aangereikt krijgt, is een persoon die vol met emoties en een vat vol emoties, et cetera, zit. En dat mag ook, dat mag ook. Voor de rechter is het ballast. Maar, eventjes uh, maar even de ja, oké, okay, Want ik nog even door. De, de, het slachtoffer, de nabestaanden, krijgen ook een fopspeen aangereikt... want hij noemt hun adviseur, suggereert daarmee dat ze advies mogen geven... maar ik heb Teve toch echt bij Paul Witteman horen uh, antwoorden op een vraag... ja, nee, dit is niet voor de rechter, dit is voor het slachtoffer de nabestaanden... Die wil, die wil dingen kunnen roepen. Als een nou, therapie of zo eigenlijk? Hier. Zoiets, maar dan, moet je, dan, dan begrijp je, je mag adviseren... maar in feite uh, is er geen sprake van advies. Nee, maar die rechter nou, die hoort het toch? Bedoel, ja, maar de is een maatregel is bedoeld voor, voor de nabestaande of het slachtoffer. Eh, niet voor de rechter, maar die rechter die hoort het nee, natuurlijk. Nee, maar de, de, de, tegen dat je mag de rechter adviseren over het bewijs of over de strafmaat. Maar eh, dan wordt er tegelijk bijgezegd door Teven... het is niet bedoeld voor de rechter. Het is voor het slachtoffer dat hij zich kan uiten. Ja, ja. Nou, in, en het en geval, dan, in het geval wat er gesuggereerd wordt, zeg je eigenlijk... dan moet een rechter ook in het vonnis hardop zeggen... ik heb de opmerkingen van, de, van het slachtoffer over straf. Hoogte meegewogen, maar ik vind toch dat ik dit en dit moet doen, maar Feitelijk is het zo dat hij er helemaal geen woord aan hoeft te maken. Nee, kijk, dat je je je strafhoogte, daar, heeft, daar zitten we helemaal niet op te wachten... want de rechter zegt nu al bij herhaling in strafzaken... de rechtbank realiseert zich dat voor, de, voor de, het slachtoffer, voor de nabestaanden... geen straf te hoog kan zijn. Dat ja. weten rechters. Ja, ja. Dat is ook de praktijk en dat is ook terecht dat, dat slachtoffers... nabestaanden zo denken. De grootste fopspeen is wat die eraan vasthangt. Dan zegt hij, ja, dan kan vervolgens de advocaat of de verdachte... die kan dan het slachtoffer, moet je even dus de gang van... In een rechtszaal voorstellen. aan een kruisverhoor onderwerpen. En dan wordt het slachtoffer, het nabestaande, wordt van tevoren gewaarschuwd. als u wat gaat zeggen over bewijs of straf. dan mag u vervolgens aan een kruisverhoor worden onderworpen. Dat betekent dat dit voorstel afkomstig is van mensen. die geen enkel kijk hebben. op wat er in een rechtszaal praktisch gebeurt. Hoe stel je dat voor? Een, een, een slachtoffer gaat los op de verdachte. want zo gaat het dan. He, die, die straf en er is voldoende bewijs van die en die. die stort helemaal in. die is puur emotioneel. En, komt en dan moet er verdachte, en die gaat... een verdachte of een advocaat op gaan staan... en een kruisverhoor. En dan, uh, Omdat hij getuige geworden is. Hij is, hij is, is getuige agent. geworden. Ja. Een heel simpel probleempje waar ik het even niet over heb gehoord. Als zo'n uh, nabestaande zegt... meneer Plasman, valt u hartstikke dood met uw verdachte? Ik ga helemaal niet uw vragen ja. beantwoorden. Ja. nou Dan moet de rechter zeggen, meneer, u bent verplicht om antwoord te geven... want u bent nu getuige. Jeroen. Ja, ik val dood doodrecht, ik doe het niet. Jeroen. Ja, we gaan u gijzelen. Ja. Het is zo... Ondoordacht En ja, het, ik krijg toch langzamerhand steeds meer het gevoel... dat ik meneer Teven erg mis in de rechtszaal... als officier van justitie, want dan zat hij niet op deze plek. En ik krijg ook steeds meer het gevoel dat het strafrecht... een beetje onderwerp van een soort kaping wordt... ten behoeve van hele andere doeleinden. Want wat is in de politiek natuurlijk het grote probleem... als je met dit soort plannen komt? Wie staat erop om te zeggen, ik ga mij nu hier tegen verzetten? Mm -hmm. Waarbij je dus ook impliciet in de ogen van de samenleving... verzet tegen uh, het belangen van slachtoffers. Want je, nee, ja, het is of, de, is de, of de verdachte that, of, of slachtoffer. Uitermate impopulair. en dan, dan, Men loopt weg met het strafrecht. En dan is het weer dit, dan is het weer dat. Het zijn allemaal loszandplannetjes. En ik vind dit echt uh, totaal los van de werkelijkheid... zoals die in het strafproces plaatsvindt. En ik vind het ook wederom een schoffering van de rechter... die geadviseerd moet gaan worden kennelijk over het bewijsrecht. Jeroen? Recours, oud rechter, nu in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Coalitiegenoot van, van de VVD, van meneer Teven. Uh, er zou jou in elk geval toch geen onkunde over hoe het toe gaat in een rechtszaal uh, verweten kunnen, verweten worden, kunnen worden, worden. Maar toch gebeurt dat. Want jij zit er wel met je neus bovenop, natuurlijk. Ik zit met mijn neus bovenop. Ja. Vertel eens, het ver uit het hart gegrepen verhaal van Peter Plasman. Ja, nou ja, ik ben het daar ten dele mee eens en ten dele mee oneens. Er zat een mooi genuanceerd verhaal van de oud-rechter... He? Um, ik heb zelf gepleit voor uitbreiding van het spreekrecht voor de slachtoffer. Al eerder samen met de VVD. Overigens waren andere partijen toen tegen. Dus dat kan meneer Plasma wellicht uh, uh, geruststellen. En daar heb ik voor gepleit omdat het nu een geforceerde breuk is. Iedere keer maken we een stapje meer. Een uh, stapje ruimer mag het slachtoffer spreken. Uh, alleen op het moment dat hij uh, zegt, ik vind dat zo lang mogelijk een gevangenis eraf, Of overigens veel slachtoffers zijn vrij genuanceerd. Uh, die zeggen helemaal niet, het moet levenslang zijn, maar dat daar gelaten. Op het moment dat het daarover gaat, ga je, mag hij het niet meer zeggen, hij of zij. Ik vind dat uh, niet nodig. De rechter gaat over de orde van de zitting. Dus zodra een slachtoffer uh, buiten de orde gaat, zou de rechter zeggen... Uh, Meneer of mevrouw, dit, dit, dit past niet. We zijn in een proces bezig. Hier is ongeveer de grens van uw spreekrecht. Ik vind niet dat we dat als wetgever moeten zeggen. U mag nog wel zeggen dat u het heel erg vond. Maar op het moment dat u zegt... en daarom vind ik dat er een hele lange straf op moet komen... dan moet u uw mond houden. Hm. Het gevolg is wel dat ook het slachtoffer... als slachtoffer echt dingen gaat zeggen over na de bewijsvoering... dat hij als getuige kan worden gehoord. Dat moet je je wel realiseren als slachtoffer. Maar waarom trek je dan uh, daar de streep niet... Nee, maar Omdat, heb jij je dat ook als medewetgever gerealiseerd? Ja, natuurlijk. Dat, dat, ja. natuurlijk. En dat vind je niet een punt? Nee, het, ik, het slachtoffer kan je serieus genoeg nemen dat hij dat zelf kan afwegen. Op het moment dat hij zegt: dit is het bewijs als tot de officier voorgedragen, maar u bent dat en dat vergeten. Dat zou overigens niet zo best zijn. Maar wat je dat... zegt over het eerste punt, dat is niet. Maar kijk, de, de, de, deze wet gaat een stapje verder. Dat is niet. Ach, u mag best eventjes tussen neus en lippen door nog zeggen: ik vind eigenlijk dat hij aan de hoogste boom geknoopt moet worden. Nee, er wordt hem een soort advies baantje toegemeten bijna. Ja, wat nou, verwachtingen wekt. Nou ja, ik, en, wat ook, en, en wat voor de rechter alleen maar voor, buitengewoon lastig is natuurlijk. Het is nee, maar, wat nogmaals, anders wat er nu gezegd no, wordt. Dan ik, alleen maar zeggen, ja, je mag dit of dat nee, wel nee, zeggen. Nee, maar, ja, maar advies is natuurlijk... Is, dat ben ik helemaal met meneer Plasman eens. Is flauwekul. Het gaat niet om advies. Het gaat erom dat we het slachtoffer een, een rol geven in de zitting. Hè. De officier van justitie die zou in het, in het ouderwetse proces voor het slachtoffer staan. Uh, maar dat doet hij maar ten dele. Want hij bijvoorbeeld in de strafmaat moet hij veel meer rekening houden dan met alleen de positie van het slachtoffer... maar ook met de positie van de samenleving. Dus dat slachtoffer zegt, ik voel me niet betrokken bij het strafproces. Het is allemaal maar over, over die verdachten die mogelijk later daden worden. En waar ben ik dan? Dat vind ik een terecht uh, verwijt aan het systeem. Dat systeem zijn wat aanpassen, zodat de verdachte of de, het slachtoffer wel langzaam... een positie krijgt waarin het in balans is. En daar hoort bij dat hij kan zeggen wat hij wil... Als maar weet wat de gevolgen kunnen zijn, namelijk de gevolgen kan zijn... dat je dan ook getuige ja, bent op het moment je, dat het relevant ja, wordt voor ja, wel de Wel, als je nou zo iemand hebt, die zoals Peter Plasman die beschrijft... emotioneel vol woede, en die zegt hoezo getuige en kruis voor rollen op, val dood... en dan, lokt, dan wringt hij zichzelf in een fuik dat hij de rechter dwingt... in zo'n situatie om te zeggen, ja, maar ik ga u gijzelen... want wat u nu doet kan niet. Dat moet je zo iemand toch tegen beschermen. En dat wil Teven ook wel. Want hij zegt ja nee die mensen worden dan voorbereid met slachtofferhulp en dat ja. soort dingen. Maar in die rechtszaal eh, komt er een dynamiek op gang die zichzelf in stand houdt natuurlijk. Bovendien wat valt het te vragen? Als ik nou aan het woord ben. Ik krijg de, ik, de man zegt hang de verdachte op aan de hoogste boom. Wat moet ik dan vragen? Waar die boom staat? Nee. Of, bedoel, valt, de, de, de, je hebt te maken met een... een, een uh, het gaat om de ernstige misdrijven. Dus ik praat niet over... Dus die komen ook voor. Daar ben ik helemaal met meneer Koer eens. Dat slachtoffers heel genuanceerd zijn. En, maar uh, daar zit het probleem op niet. Mm. Het probleem zit in die heftige uitbarstingen. Emoties, huilende nabestaanden. Huilende slachtoffers. Die, en wat hier... In de kern natuurlijk helemaal in het gedrang komt. Dat is de onschuldpresumptie die we hanteren. En als we je zo ver gaat, is pas met als de rechter een uitspraak gedaan. Heeft. Nou ja, als je zo ver wil gaan met de verbetering van de positie van de rol van het slachtoffer nabestaande, en daar valt van alles voor te zeggen. Maar dan moet je het uit elkaar gaan trekken. Daar dan hebben we het al gehad. als je erover ja, dat, dat doe je pas als hij al veroordeeld je is. Kan niet een, een, je kan niet een slachtoffer loslaten gaan op een persoon die vervolgens wordt vrijgesproken. Dat kan je voor het slachtoffer niet maken, want die heeft ...heeft de verkeerde te pakken... ...en dat kan je voor de verdachte ook al ja, helemaal niet maken. Dit punt nog eens even, daarvoor, daarin is ook niet voorzien... Hè? In, in, ...in deze wet, in die, in die splitsing van zo'n proces... ...om te zeggen, die rol van het slachtoffer... ...komt pas aan de orde op het moment dat de rechter... ...al een oordeel heeft uh, uitgesproken. Ja, dat zou het mooiste zijn, maar, maar dat lijkt niet realistisch. De niet? pilot die daarvoor uh, draait... ...die heeft, dacht ik, nog geen enkele zaak gehad... ...die daar geschikt voor is. Dus dat kan nooit om grote aantallen gaan. Hm. Um, ik dat denk... kan in elke zaak. Dat is een kwestie van een beetje geld, maar dat kan ja. gewoon in elke zaak. Ik hoorde trouwens nog één argument... wat ik niet zo sterk vond waarom ik het niet zou moeten doen. Ja, want zo'n emotioneel betoog, zo'n betoog überhaupt... dat beïnvloedt de rechter. Ja, denk ik, hallo, een verhaal van de officier beïnvloedt de rechter ook. Daar zit je daarvoor bij elkaar. En die rechter die moet op een gegeven moment een afweging maken. En dan zegt hij, ik ga dit doen. Ik heb alles gehoord. Maar natuurlijk laat je me... Dat vond ik niet zo sterk. Nou, ik kijk, het is op zich helemaal niet zo erg dat de rechter wordt beïnvloed door de emoties van het slachtoffer. Want hij moet ook rekening houden met de positie van het slachtoffer in het vonnis. Uh, alleen daar speelt gewoon veel meer het idee dat je dan je laat beïnvloeden over iemand waar je eerst nog moet beslissen dat hij wel de dader is. Ja, dus, dus anders, rechters dat is iets anders? Dat leek mij wel een argument van Teven, die zegt van. Nu gebeurt het wel. De, iets minder dan de helft van de rechtbanken gebeurt het. Dat een ja, dat dat dat getuige dit maar allemaal mag zeggen en de andere niet. En die gaan het nu gelijk trekken. Ja, dat is het slechtste argument. Dat is hetzelfde als iedereen rijdt de rood. Dus voortaan mag iedereen de rood Rijven rijden. Nee, is, is Kijk, je, rechters moeten zich aan de wet houden. En wat meneer koer net zegt van, ja, nee, maar rechters die de orde en die zullen dan heus wel zo'n slachtoffer tot de orde maan als hij te ver gaat. Daar ben ik nou juist heel erg bang voor. Want ja. de rechter moet dan ook inhakken in wat daar aan voorstelling wordt gegeven. Ja, en als nu ja, de ja, tever zegt de rechters houden zich nu ook al niet aan dat spreekrecht... ja, dan kun je daar natuurlijk... dat zou de rechters wel moeten doen. Nou ja, ik heb de rechter dan toch... Die Plasma zou de rechter ook wel hoog hebben... maar op dit punt ook hoog. heeft me de tegen niet hoog. Daarin verschillen jullie een beetje. Maar de rechter moet nu al ingrijpen in het spreekrecht... juist omdat dat beperkt is. Dat zou hij moeten blijven doen. Alleen aan de hand van een ander criterium. En natuurlijk de rechter... de advocaat wil de rechter beïnvloeden... de officier van justitie wil de rechter beïnvloeden... en dat zou het slachtoffer mogelijk ook willen. Daar heb je een professionele rechter voor. In grijpen werkt in de praktijk niet goed. Want het is lastig om in te grijpen als daar een, een, een huilende moeder staat die net te ver gaat. Dus dat, is heel, dat zijn hele vervelende situaties in de dagelijkse praktijk. Dat een advocaat die dan op zou moeten staan van meneer de rechter, wilt u nu mevrouw onderbreken? Dat zijn hele lastige situaties en die zijn eigenlijk voor iedereen soms ook echt wel gênant. En dat moet gewoon voorkomen Jongen, hoor, worden. Kort ten slotte, zie jij Teve ook liever in de rechtszaal dan in de Kamer? Het was een hele goede officier voor justitie, maar hij is nu staatssecretaris en dan doe ik mee. Ja, nu geef je geen antwoord, maar je, ja, je bevestigt de situatie toe. zoals hij ja, nu is. Ja, hij nou, okay. weet ook hoe het toe gaat natuurlijk. Ja, hij weet dat ook. Ja. Ja. Oké, okay, Jeroen Recoeur, heel hartelijk bedankt. En Peter Plasman ook. Dank je wel. Tim Overdiek zo meteen met het Radio 1-journaal. Goedemiddag met Hi. veel economisch nieuws deze uitzending. Dat, dat komt door allerlei... Uit de recessie, allerlei... Je Ja, precies, allemaal yeah. positieve berichten. Het is even winnen, hè. We hebben maanden of jaren gehad over ontslagen, over recessie, beursdalingen, bezuinigingen. En nu gaat van alles goed, beter, er is hoop. We gaan niet meewaaien met al die mooie winden. We blijven kritisch journalistiek met deze nieuwe berichten omgaan zoals de luisteraar van ons gewend is. Heel goed, Tim. Dank je wel. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal nu eerst met Hartelijk. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme... naar de uitspraken van bankpresident Knot over het herstel van de economie. We moeten oppassen dat we de voorzichtige positieve signalen niet overdrijven, zei hij. President Knot van de Nederlandse Bank zei eerder vandaag... dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is. Hij zei er wel bij dat officiële cijfers van het CBS pas over een maand komen. Knot vindt verder dat de politiek moet vasthouden aan 6 miljard extra bezuinigingen. Die oproep was niet nodig, zegt Rutte. In de onderhandelingen over een nieuwe Duitse regering heeft de SPD een belangrijke concessie gedaan. De sociaaldemocraten houden niet langer vast aan de eis dat de hoogste inkomens meer belasting gaan betalen. De SPD vindt wel dat de CDU van bondskanselier Merkel een andere manier moet bedenken om meer geld voor onderwijs, infrastructuur en steden vrij te maken. In Eindhoven is een deel van een hijskraan op het spoor gevallen, daardoor rijden geen treinen van en naar Eindhoven. Volgens de NS is de bovenleiding beschadigd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. ProRail werkt bij station Eindhoven aan het spoor. Van de heiskraan die daar stond is de bovenarm gebroken. Het treinverkeer is naar verwachting tot 6 uur vanavond gestremd. En in Jeruzalem zijn honderdduizenden mensen op de been... voor de begrafenis van de vooraanstaande rabbijn Ovadia Jozef... die vanochtend op 93-jarige leeftijd overleed. Jozef, geboren in Baghdad was de religieus leider... van de ultra-orthodoxe Sjaspartij. Hij wordt gezien als de gezag... Hij wordt gezien als de gezaghebbendste Talmoedgeleerde van de ultra-orthodoxe sefardische gemeenschap. En dat zijn de hoofdpunten. En de AMWW-verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Tot nu toe is het een normale spits. De meeste dagelijkse files staan rond Rotterdam. Eén file valt op op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Knopen, Kerensheide en Born, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is nog één rijstrook dicht. Deukje? Ja. Ja. Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw op wat u snel. ABS Autoherstel. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals... Valentijn Goethart van Holland Shipping. Wie had dat gedacht? Van een garagebox met één deur... naar een internationale distributeur. Telvoort zakelijk.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 Goedemiddag, een zeer goedemiddag. Want we hebben goed nieuws. 10.000 extra leerbanen voor jongeren in het bedrijfsleven. En Nederland uit de recessie. Dat voorschot durft Klaas Knot van de Nederlandse Bank wel te nemen. Maar is het de schone schijn die hier mogelijk bedriegt? Jozefien Trehi is in Woerden. Daar waren we alles eerder in het Radio 1-journaal. Toen was het kommer en kwel. Dat zou nu dus iets anders moeten zijn. We gaan het horen. En over geld gesproken, zelf ga ik deze week zonder contanten door het leven. Ik gooi bij deze mijn contant geld aan de kant. Vanaf nu een week lang gewoon alles pinnen. Dat vindt het bedrijfsleven een goed idee. Maar wat mij betreft gaat het ook om de consumenten. Het gaat om u. Dus luister naar uw ervaringen. Dit Radio 1 We zijn er. Tot half zeven vanavond. Op een jeugdtop in Rotterdam heeft minister Asscher van Sociale Zaken bekendgemaakt gemaakt dat er ruim 10.000 extra leerbanen voor jongeren bijkomen. Mirjam Sterk, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig Kamerlid nu ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Dat moet een mooie dag zijn, hè? ook al wel de deadline net niet gehaald. Want het was natuurlijk de bedoeling om dat vorige week al te realiseren op de valreep. Toch die 10.000 extra banen. Nou, dat laatste bericht, dat zegt mij niks. Volgens mij was het de bedoeling om dat vandaag te doen. Maar ik ben er heel erg blij mee. En in deze tijd is het goed om af en toe een feestje te kunnen vieren. En dat heb ik vandaag gedaan. Ja, is dit de ambitie die gehaald is? Nou, we hebben inderdaad de sectoren bereid gevonden... om 10 ruim 10.000 extra leerwerkbanen te veranderen. Uh, ja, laten creëren. En ik ga de komende tijd uh, naar de werkgevers toe om te zorgen dat die ook echt ingevuld gaan worden. Kijk, want dat is natuurlijk de crux. Hè. Het moeten wel echte leerwerkbanen zijn. Want je zou kunnen denken: misschien voor de mooie schier ga ervoor zorgen dat er een aantal banen is. Maar is het dan ook zo? Dat gaat u controleren. En je hebt eerst een afspraak nodig natuurlijk met elke sector die zegt van nou wij willen ons daarvoor gaan inzetten. Maar vervolgens moet dat niet alleen een papieren afspraak blijven, maar ook echt worden ingevuld. En dat ga ik de komende tijd doen. Ik ben deze week al bij Heineken bij KPN en bij de Nederlandse spoorwegen. En zo zal ik de komende weken bij een heleboel werkgevers langsgaan om concreet in te gaan vullen. Dat de jongeren ook echt aan de slag kunnen bij die bedrijven. En wat als dat blijkt dat er niet het geval is? Nou deze... Banen die moeten ingediend worden in de sectorplannen, waar alle sectoren op dit moment mee bezig zijn, en kunnen daar dus ook financieringen voor krijgen. Mocht het nou zo zijn dat ze ze niet gerealiseerd krijgen, dan kunnen ze er ook geen financiering voor krijgen. Maar vooralsnog ga ik er gewoon vanuit dat we daar met elkaar de schouders onder gaan zetten. Ik merk ontzettend veel enthousiasme vanmiddag bij de werkgevers. En het werk, ja, dat enthousiasme ga ik ook gewoon meenemen de komende tijd... dan nog veel meer andere werkgevers. Want dat enthousiasme is natuurlijk ook medegevoed door het feit... dat de overheid daar veel geld in steekt. 80 miljoen euro, naar ik begrijp. Um, maar dat is dan iets voor de korte termijn. Hebt u ook het idee dat dit echt voor de middellange termijn... voor banen voor jongeren kan, kan leiden? Nou, kijk, wat er op, op dit moment vooral ook een probleem is, is dat over een jaar of drie in een aantal sectoren oudere werknemers uit gaan stromen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw. En dat er dus nu jongeren opgeleid moeten gaan worden uh, om dan die vakkrachten te kunnen zijn. Nou, op dit moment hebben werkgevers door de crisis eigenlijk weinig ruimte om jongeren zo'n arbeidscontract aan te bieden en ook die begeleiding daarvan te betalen. En dit geld helpt dus eigenlijk om die periode te overbruggen en jongeren daarmee een diploma te geven, zodat ze aan de slag kunnen straks bij die werkgevers. Het is geen... Uh, te taaloplossing voor het uh, probleem van de jeugdwerkloosheid. Maar het is wel een heel belangrijke stap uh, voor deze, uh, deze vraag die eraan gaat zitten komen. Want het zijn er precies 10.094, maar er zijn nog altijd zo'n 135.000 jongeren tussen 15 en 25 zonder werk. Dat klopt, maar een deel van deze jongens zit op school, ongeveer de helft... en daar zijn die leerwerkbanen voor bedoeld. Een ander deel, en daar was bijvoorbeeld de actie met Randstad onder meer gericht, zijn jongeren die gewoon uh, van, uh, ja diploma hebben gehaald... en nu die arbeidsmarkt op willen en merken dat ze, omdat ze geen werkervaring hebben... gewoon eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sollicitatie. En die jongen moet je vooral helpen door werkervaringsplaatsen aan te bieden betaald. En dat gaat gebeuren. Mirjam Sterk, gefeliciteerd. Dat gaat gebeuren. Ja, dankjewel. Dag. En naast al ja. dat goede nieuws over de leerbanen voor duizenden jongeren... deed Klaas Knot van de Nederlandse Bank dus ook een opmerkelijke uitspraak. Hij vermoedt, hij denkt, hij verwacht, hij ziet signalen... dat Nederland uit de recessie is. En dat zal dan blijken na het derde kwartaal. Volgens hem, als het CBS natuurlijk met die cijfers komt. Met die, die, die goede cijfers, met dat goede nieuws. Josephine Trehi, goedemiddag, ben jij op pad in Woerden. Wie ga je daar spreken? Nou, wat ik van plan ben, we waren een paar weken geleden... met het Radio 1-journaal in de ochtend... waren we hier in Woerden bij een bouwbedrijf en bij een kinderopvang... die allebei hele zware tijden doormaken. En het leek mij wel aardig om daar dan vandaag naartoe terug te gaan... met dit goede nieuws. Wat vinden ze daarvan? Denken ze dat dit uh, wat verlichting zal brengen wel of niet? Uh, dus dat ga ik straks doen. Ik heb net wel al even een rondje gelopen hier in Woerden... om uh, wat reacties van, uh, aan mensen te vragen. Hè. Denken ze dat dit uh, een oplossing zal zijn? Of dat het beter komt in de toekomst? En ik moet zeggen dat ik toch wel merkte dat, of wat veel mensen zeiden, eerst zien dan geloven. geloof er niks van. Nee, waarom niet? Nou ja, het ziet er nog niet naar uit. Er komen nog veel te veel werklozen. En ik kan ook geen geld uitgeven. Maar zo'n bericht, is dat voor u goed nieuws? Als het zo zou zijn, ja, wel. Ja. Want de kinderen hebben er wel mee te maken. Van uh, mag ik blijven werken of niet? Uit de recessie, geloof ik. We gaan uh, het grote geld weer binnenhalen en zo. Het is positief, dat is goed nieuws. Ik denk dat, uh, dat je dit nieuws altijd uh, moet gebruiken. De mensen zitten op goed nieuws te wachten. En, uh, uh, ook kranten zie je steeds vaker dat ze heel positief schrijven op dit moment. En, uh, ik denk dat dat, met al, uh, dat dat heel goed is. Uh, een hoop zaken zitten bij mensen tussen de oren. En als je elke dag maar leest, slecht, slecht, slecht... dan zijn dit gewoon uh, hele goede berichten... die we met z'n allen natuurlijk prima kunnen gebruiken. Ik ben makelaar, dus uh, wij kunnen dat zeer beslist uh, gebruiken, dit, uh, dit goede nieuws. Nou, deze meneer was dus inderdaad blij. Straks ga ik met dus iemand van het uh, bouwbedrijf kijken bij een project van hun... waar ze dus nieuwbouwhuizen maar niet verkocht krijgen. En of dit voor hun ook goed nieuws is. In Woerder, tot later Josfien. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Nicolas Sarkozy, de Franse oud-president, kan even opgelucht ademhalen. Hij wordt niet vervolgd in de zaak Betancourt. De zaken waarin hij werd beschuldigd van het aannemen... van illegale donaties voor zijn partijkas. In Parijs, correspondent Frank Renaud. Um, zet nog eens even op reizen, de zaak Betancourt. Het speelde eigenlijk allemaal in 2007. Hè. Toen won Nicolas Sarkozy, de rechtse politicus, won de presidentsverkiezing. Maar in de aanloop naar die presidentsverkiezing hield hij natuurlijk campagne. Voor die campagne had hij geld nodig. En daarvoor zou hij onder meer aangeklopt hebben bij Liliane Bettencourt... de steenrijke erfgename van het L'Oréal-concern. De rijkste vrouw van Frankrijk. Sarkozy zou daar naar huis zijn gegaan... en weer met enveloppen vol met geld zijn vertrokken. Dat was de beschuldiging althans. Nou. Een Franse onderzoeksrechter heeft daar heel lang onderzoek naar gedaan. Er waren heel veel aanwijzingen en geruchten... dat hij dat geld zou hebben aangenomen, Sarkozy. Maar uiteindelijk heeft die onderzoeksrechter vandaag dus bekendgemaakt... er zijn onvoldoende bewijzen, er komt geen proces tegen Nicolas Sarkozy. Wat betekent dit voor zijn carrière? Is hij weer uh, volop bezig in de politiek? Up and running zou je wel kunnen zeggen. Als je collega's van hem mag geloven, als je medewerkers van hem mag geloven... dan staat Nicolas Sarkozy al te ronken als een Formule-1-wagen in de startblokken. Zo wordt het omschreven. Het is iemand die al heel lang bezig is met het nadenken... en het voorbereiden van zijn politieke comeback. Want hij heeft natuurlijk in 2012 verloren de verkiezingen... Hè, van de socialist van Hollande. Maar in 2017 zijn er weer verkiezingen. En het is vrijwel zeker dat Nicolas Sarkozy zijn oog daarop heeft laten vallen. Ja. Maakt u dan kans? Is een beetje de vraag. In de populariteitspeilingen doet hij het nog steeds heel erg goed. Nicolas Sarkozy. Dat heeft niet zozeer met hemzelf te maken. Want hij houdt zich redelijk stil de laatste tijd. Maar het heeft er ook mee te maken dat zijn partij, de rechtse UNP... daar enorm slecht voor staat. Die heeft eigenlijk niet een goede leider... die het sindsdien van hem heeft overgenomen. Dus die partij is een beetje zoekende naar wat ze moeten. En Sarkozy wordt natuurlijk dan al als de reddende engel gezien. Aan de andere kant van het politieke spectrum... heb je de linkse president Hollande nu. En die is verschrikkelijk impopulair. De kiezers van Hollande zijn allemaal heel erg teleurgesteld. Dus zelfs bij de linkse kiezers... ja, die lopen weg bij de huidige president Hollande dus. En dat vergroot ook weer de kansen van Sarkozy. Ja, in 2017 hebben we het over. Dat is nog drie jaar. Dan zijn er vast nog wel wat andere zaken die aan zijn broek kleven. Ja, precies, want het is natuurlijk nog niet helemaal... een gelopen race voor Sarkozy, alles behalve zou kunnen zeggen. Natuurlijk zou hij die verkiezingen nog moeten winnen... en een campagne moeten voeren, en dat zal niet meevallen. Maar er zijn nog een aantal schandalen... waarin zijn naam wordt genoemd, inderdaad. Hij zou andere illegale donaties hebben ontvangen in 2007... vanuit Libië zelfs, wordt gezegd, Gaddafi. Er is ook nog een zaak met een campagne van 1995. Toen was Sarkozy de medewerker van presidentskandidaat Balladur... en ook daarbij zou gesjoemeld zijn met geld. En de vraag is, wist Sarkozy er destijds van? Zo zijn er een paar van die kleine... In zaken, maar nergens was, er, was hij officieel in beschuldiging gesteld. Zoals hier wel was bij die zaak Bettencourt. Daar was hij als enige zaak ook officieel verdachte. Dat is nu weg en daarmee is zijn belangrijkste obstakel voor ons nog weggevallen om weer een politieke comeback te maken. Sarkozy vanuit Parijs, Frank je Dankjewel. Bijna Goedemiddag Goedemiddag, Tim. Het is wat minder druk dan normaal, maar in het zuiden van het land valt de file wel op op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen Maastricht Airport en Urmond vijf kilometer. Was daar een ongeluk gebeurd? Eh, nou, de rijstroken gingen weer open, maar er is een technische storing overgebleven en daarom is er één rijstrook dicht. Het is bijna kwart voor vijf. We gaan naar Den Haag, naar het ministerie van Financiën. Daar spreken de vier oppositiepartijen, de vier overgebleven oppositiepartijen... en de twee regeringspartijen al de hele middag... met minister Dijsselbloem over de begroting van 2014. het Boer, bij dat departement iets te melden? Nou ja, eigenlijk niet. Het enige wat we echt weten... is dat ze inderdaad naar binnen zijn gegaan vanmiddag om half twee. Ja, dan heb je dus over de financieel woordvoerders... van D66 GroenLinks, ChristenUnie en SGP. En zoals je ook zei, de coalitiepartijen VVD en PvdA... De financiële mensen van die partij zitten hier ook aan tafel. En nou ja, dat is in ieder geval het enige wat we feitelijk hebben kunnen vaststellen. En verder weten we dat er dit weekend veel onderling overleg is geweest. Er is heel veel gerekend de afgelopen dagen. Wat betekenen de voorstellen van minister Dijsselbloem nu voor gezinnen, voor bedrijven? En hoeveel gaat het dan allemaal kosten? Nou ja, dat soort dingen. Vooral ook de koopkracht voor gezinnen is een belangrijk punt voor de ChristenUnie en SGP. Daar zouden ze wat meer duidelijkheid over willen vanmiddag hier aan tafel. En ja, andere vragen zijn nog die 6 miljard extra bezuinigingen, is die nou heel hard? Blijft die op tafel of niet? Nou ja... Heel veel vragen dus en nog heel weinig antwoorden. Nou, dat is in ieder geval goed dat je dat meldt. Want dat zijn de uitgangspunten voor vandaag, voor de rest van de week. Want vanavond, neem ik aan, gaan ze in ieder geval verder? Uh, ja, we verwachten eigenlijk dat ze zo nog even naar buiten komen... om ergens een hapje te gaan eten. En uh, vanavond staan er in ieder geval ook weer uh, ja, onderhandelingen gepland. Want minister Asje wordt verwacht hier op het ministerie... aan het begin van de avond. Nou ja, daar kun je uit afleiden dat uh, ze toch wat breder gaan praten... dan tot nu toe. Dus niet alleen over de begroting 2020. 14, maar ook over het sociaal akkoord. Dat wil D66 ook heel graag. Hè. Die afspraken die eerder gemaakt zijn eh, tussen het kabinet en werkgevers en werknemers. Eh, behalve minister Asscher komen ook de woordvoerders eh, vanuit de Tweede Kamer... die sociale zaken in hun portefeuille hebben. Dus het wordt wat drukker aan die tafel hier bij Financiën, kun je zeggen. En de kans bestaat ook nog dat later vanavond... de fractievoorzitters van de politieke partijen nog aanschuiven. Dus ja, dat zou betekenen dat men toch wat cruciale dingen zou kunnen gaan bespreken of knopen wil doorhakken. Al verwacht niemand dat er dan vanavond ook een, een eindplaatje op tafel ligt. Want ja, ze hebben eigenlijk de hele week nog... Hè, want ze hebben het grote debat over de algemene financiële beschouwingen uitgesteld. Dus niemand verwacht vanavond eh, echt een grote uitkomst. Maar goed, alles met een slag om de arm hier hè, voor de deur bij het ministerie. Maar Geert Boer, dankjewel bij de deur van het departement in Den Haag. Gerrit Nieuwstra, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, er gaan geruchten rond dat we een zeer strenge winter gaan krijgen. Er wordt over gepraat op straat. Jij, Gerrit, je bent de man van de feiten. Wat kun je daarover zeggen? Nou, dat het onzin is. Goed zo, onzin. Ja, Want kunt... hoe komt het dan? Nou, dat is uh, mensen die willen graag wat aandacht. Uh, die ja, beginnen met dat soort verhalen rond te strooien. Meestal in deze tijd van het jaar, dus het is op zich niks vreemds. De afgelopen vier jaar hebben we al een, zou er een superwinter komen, een horrorwinter, een jaarhonderdwinter, horror een killerwinter. Uh, jaar killer allemaal niks van gekomen, dus uh, ook deze keer zal het wel uh, een maar, normale winter worden. Maar waar komt het vandaag, Geert, dat soort geruchten? Hoe komt het? Ja, kijk, er worden natuurlijk altijd wel pogingen gedaan... om iets te zeggen over seizoenen. En dat wordt ook wel op een wetenschappelijke manier geprobeerd. En meestal krijg je dan uitspraken in de trant van... nou, het zou iets kouder dan normaal kunnen worden... of iets zachter dan normaal, of iets natter dan normaal. En daar wordt dan over gepubliceerd. En vervolgens wordt het opgepikt, denk ik, door media... die daar een mooi verhaal van maken, met allerlei superlatieven. Maar vervolgens raakt dat hele verhaal, kan nog wel... Uh, maar ja, je hebt wel mooie koppen in de kranten en op internet. Zeker, maar de feiten daarvoor moet je hier zijn. Ja, Gerrit, dit prachtige herfstweer. Hoe lang nog? Nou, niet zo heel lang meer. Morgen hebben we nog een mooie herfstdag, vergelijkbaar met vandaag. Maar woensdag dan slaat het weer toch wel om. Woensdag is een overgangsdag. Dan passeert een front, een zwak front eigenlijk, gebeurt er in de nacht van dinsdag op woensdag, van morgen op woensdag. Uh, kan het kan een beetje regenen en daarna dan krijgen we donderdag en vrijdag... twee onstuimige herfstdagen met veel wind. Aan de kust zou wel eens een stormachtige wind voor kunnen komen. Windkracht 8 is dat. Koud, temperaturen van een graad of 12 overdag. En ook regelmatig buien. Dus dat is toch echt een heel ander weertype. Hoort ook bij de herfst, op zich niks bijzonders. Maar een heel ander weertype als wat we nu hebben en morgen... Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van. Geen killerhermst, hè? Nee, Gewoon geen killerhermst. Later deze <laughs> week. Gigantiefs te gaan, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1-journaal.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 Paraplu. Dan moet u dus naar op zoek later deze week, want het wordt echt herfst. De baseballs waren dat. 13 uur is gezocht naar drie mannen die worden vermist in de Noordzee na een aanvaring vannacht. Het zoeken is gestaakt. Peter Westenberg van de Kustwacht, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom bent u gestopt? Uh, wij hebben, zoals we al zei, 13 uur lang lopen zoeken naar de drie vermiste personen. Mochten die personen zich uh, nog boven water bevinden, nou, dan hadden we ze echt aangetroffen in die 13 uur dat we gezocht hebben met, uh, met meerdere helikopters, vliegtuigen, reddingboten en alle vissersvaartuigen die daarbij uh, geassisteerd hebben. Dus de kans dat we ze nu boven water aantreffen uh, is niet heel. We hebben nog wel hoop dat ze zich in het wrak bevinden. Uh, daar is op dit moment de Koninklijke Marine nog bezig met duikers. En met een onderwatercamera om te kijken of de personen zich in het vrak bevinden. Is het moeilijk om dan dat besluit te nemen om van een reddingsoperatie over te gaan tot een bergingsoperatie? Ja, dat blijft natuurlijk heel vervelend. Er zijn natuurlijk wel twee personen uit het water gehaald in het begin, dat is natuurlijk prachtig. Maar ja, je zoekt nog steeds naar drie personen. En ja, hoe langer de tijd verstrekt, hoe minder de kans wordt dat je ze er nog aan zult treffen. Ja, en op een gegeven moment moet je dan toch de beslissing nemen om te stoppen met zoeken. En dat is ook al gezocht onder water, heb ik begrepen. Nou, in eerste instantie zijn de duikers om het wrak heen gaan duiken... om te kijken hoe stabiel die ligt. Uh, toen hebben ze besloten om met een ROV... dat is een afstand bestuurbare onderwatercamera, noem ik het maar even... Uh, om in het wrak te gaan. Nou, daar zijn ze op dit moment mee bezig. Uh, ik heb nog geen uitsluitsel hoe dat, dat ervoor staat. Uh, je kunt je voorstellen dat... Het moeilijk is om door het hele wrak heen te gaan uh, met zo'n camera. Aangezien ah, er misschien wel wat deuren en zo uh, dicht zitten, ja, dan kom je niet overal. Maar goed, ze zijn nog bezig en uh, we wachten even op de uitslag ervan. Wij wachten dan ook. Als daar nieuws is uh, over, dan horen we het graag. Peter Westerberg van de Kustwacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Trouwen in het bos na het strand. En het zwembad heeft ook staatsbosbeheer ontdekt dat trouwen geld kan opleveren. Verslaggever Yannick Eeling ging naar zo'n trouwbos... Over de krakende herfstbladeren tussen de bomen door. Het is uh, fantastisch zonnig weer. Goed voor een uh, boswandeling. Maar het bos is dus ook uh, goed geschikt voor een trouwerij. Jazeker. Vanaf 1 januari 2014 kan men inderdaad officieel in de bos trouwen. Lianne Balduk van trouwstart.nl Jullie gaan daarbij helpen hè? Wij, uh, wij zijn met dat initiatief gekomen inderdaad. En wij kregen daarop zoveel enthousiaste reacties van mensen die dat uh, eigenlijk heel graag zouden willen. Maar niet, wi niet wisten waar ze zouden moeten beginnen. Want nu? Is het echt heel moeilijk om dat te regelen? Nou, Het is met name een hoop gedoe. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je, dat je het dan niet aandurft. En dat je denkt, van nou, hè, dan zoeken we wel een andere locatie waar het wel al kan. Waar, wat al wel een officiële locatie is. Uh, zodat we niet aan al die sores gebonden zitten, zeg maar. Uh, en wij gaan, uh, wij gaan daarin graag uh, dat stapje verder om, uh, om de bijzondere tafereel straks uh, werkelijkheid te laten worden. Maar waarom willen mensen nou in dat bos trouwen? Ik kijk om je heen. Het is een bijzonder tafereel wat je eigenlijk nergens anders kan evenaren... dan alleen in dat bos. Is dat niet lastig als het bijvoorbeeld gaat regenen? Ja, dan zullen we moeten zorgen dat, uh, dat je het gevoel beleeft van die openheid... maar dat je dus toch uh, een overkapping hebt... Uh, maar wel gewoon van natuurlijke materialen. En dan werken we wel met mooie linnen of jute tenten Zodat het niet te veel opvalt dat daar ook iets anders staat. Is zo'n bostrouwerij, is dat nou gek veel duurder dan een gewone trouwerij? Ja en nee. Uh, het is zo dat je altijd te maken hebt met andere kosten. He, wij moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat uh, de locatie... Um, wel, wel goed gefaciliteerd is. En dat mensen, ze, dat mensen goed kunnen zitten. Hè, dat, dat ze inderdaad droog zitten. Dat ze het niet te koud krijgen. En daarvoor moet er van alles worden neergezet. Daardoor is een buitenbruiloft... bijna altijd wel uh, iets duurder... dan een bruiloft op een locatie... waar alles al gefaciliteerd wordt. Denk je nou dat het storm loopt in de bossen... vanaf 1 januari? In principe is het, is het natuurlijk in elk jaargetijd mogelijk. Uh, we verwachten niet heel veel winterbruiloften. Het zou wel... Uh, het, het, het, het zou de stoere bruiden moeten zijn om met hun blote trouwjurk uh, door, de, door de winterse kou uh, in het bos te trouwen. Maar dat kan ook weer voor hele mooie plaatjes zorgen. En met je trouwjurk door de modder? Uh, ja, dan wordt die optillen. Hè? Dan, uh, dan... <laughs> of hele lieve bruidsmeisjes of een uh, fijne bijna echtgenoot die de trouwjurk even optilt. Ja. Maar uh, een trouwjurk met uh, rubberen laarzen kan ook heel leuk zijn. <laughs> Een goede combinatie in het bos om te trouwen dat ja-woord te zeggen. Uh, na vijf uur gaan we verder, vooral met veel economisch nieuws. Allerlei posi positieve signalen die naar buiten komen. Het eind van de recessie zou in zicht zijn. Gaan we eens met een econoom over praten of dat inderdaad zo is. Want we willen, zoals Gerrit Hiemstra het ook zo terecht zei, de feiten zien. En dan pas kun je echt vooruitkijken en voorspellen welke kant het opgaat. Het eind van de oorlog in Syrië is nog lang niet in zicht. En tot daar, in Damascus, de stad die zo onder vuur ligt, de België die er strijden tegen het regime van Assad. Voel je wat positieve signalen ook van de Nederlandse die we gaan spreken in Damascus. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ik snap werkelijk niet deze hele discussie en ik zal uitleggen waarom. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, en ze, ja, ze zijn zwart en ze hebben rode lippen. Luister en kijk mee. En ik bedoel Zwarte, zwarte Piet. Wat is Zwarte Piet? Op Radio 1.nl. Met een witte puntmuts op je hoofd en met een swastika om je arm op een kinderfeestje rondlopen. Maakt die kinderen ook niet racistisch. Ja. Maar het is wel raar. Dat is de discussie. Ja. Voor mij. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.